Wij beginnen de Zoharles 74. Pagina juut 11. De linker kolom. Nee, we beginnen ietsje eerder. Altijd beginnen bij het begin of ergens, niet in het te midden van, ja, ergens. Dus wij beginnen aan de. Beginnen de rechterkolom. Onderaan de regel 38. Dat stuk van zoger wat wij leren nu. Uitspraak wat wij leren al een paar dagen. Dat is de uitspraak. Of dat heet. Nethanetsaniem, dus de beplantingen of zoiets, is tamelijk pittig. Erg pittig. En niet, elke, niet elk stuk is even helder. Het is erg helder absoluut, maar het is niet eenvoudig. Maar straks nog een pagina doen we de twaalf en dan komen we op een zeer interessant en zeer speciaal artikel. Uh, uitspraak, wat ons alles is nodig alles is absoluut nodig in dit boek maar daar zullen we ook meer aan voelen dat de reddingsformule daar gaat het echt zijn gestalte krijgen maar ook hier gewoon er doorheen komen, maar steeds op die, in je achterhoofd steeds relatie leggen met de boom des levens. Waar staat het op de boom des levens? Dan verdwaal je niet in de zoger. De zoger is alleen achter, steeds bleven parallellen uh, zien ja, tussen de boom des levens waar het precies staat en dan duidelijk, dan wordt het voor jou duidelijk. Uh, de rechterkolom 38 With say Shomer, and that is what he said. the zogar says. Al Yosef be ara kadisha, venazif 39 lon. And that is what he said. the zogar. Al Yosef, Yosef kwam, of binnen kwam, binnen Baara in het heilige land, in het heilige land. We en deed hen hoe zeggen? Standhouden, standhouden, zoiets so iets. Uh, Niet Kiachar, Mochin, de god Lut Alef. Maar hier, als de linker de eerste regel. Лекабель мохин дегадлут бет. Шегу мохин дыхая. Ваазнен нуква мимену. Твей, сори. Ва нивнет лепарцув шалем. Три. Бамохин дыхая кома. Vaz nikret hadukwa ara fir kadisha okay. ki hamochin de khaya hier moeten wij de tweede letter van de tweede letter he moeten we doortrekken dat paaltje, om het ervan te maken Nikra kodesh dus de, in de vierde regel, bovenaan in de vierde regel, in het midden zien we daar het, het vierde woord de gaia. -ja. Dus die hei, de tweede letter, gewoon doortrekken, uh, die, dat, die, dat paaltje, dat het woord get van maakt. 38, onderaan de rechterkolom. We we zijn dat is wat hij zegt, de Zohar. Ah, dat heb ik al gezegd. 39, na het dubbele punt. Ja, haar mogen de Gadlud Alef. Want na de mochin van de Gadlud Alef, van de eerste gadlut. dus na de mochin te hebben ontvangen, de mochin van Gadlud Alef betekent de grote toestand van deze iranpien, maar dan de eerste dus eerst ontvang je dan het licht Neshama. Mathil het als begint pin, de linker kolom lekabel kabel mogen de gadlut bed begint deze te de ontvangen de Mochin het licht äh, van gadlut van de tweede gadlut hoe, mogen de haaien, dat zijn da, de mochten van haaien. Dat is de, de het ultieme van alles wat kan men ontvangen. Yeah. Ja. Mogen dus het licht haaien, dat is dan het licht wat uh, leven heeft, wat, waarbij men uh, weer partsofiem kan uh, uh, doen geboren worden, etc. cetera. Twee. Het licht dat al die klipot Absoluut neutraliseert. Dit is lichtgaaien. We zullen straks, hij zal ons geweldig vertellen, nog meer die eigenschappen van het lichtgaaien wat er is. Als het helemaal, als iemand al opgeschreven ter dood, geestelijk, bestaat zo'n ding. Dat iemand is wel al opgeschreven, als het ware. Ja, opgeschreven ter dood, ja, zo is goed. Of? Ten, dode huh? Ten dode opgeschreven. Ten dode opgeschreven, laten we zeggen. Nou. En laten we zeggen, echt uh, een zombie, nog meer, nog erger dan, dan, dan dat. Helemaal echt, hè? Is het niet een goed voorbeeld? Nog erger. Die absoluut, iemand die absoluut geen leven in zichzelf heeft. Als die echt oprecht golem van binnen. Er zijn mensen, er zijn mensen die golem zijn. Er zijn mensen die echt. Absoluut morsdood zijn van binnen, alleen maar lichaam loopt. Je ziet het niet, maar er zijn wel en uh, ook dan als een mens echt op zich neemt en graag wil leven en bereid is om bepaalde opofferingen te doen, opofferingen van zichzelf, als het ware, om om zichzelf weer te herwinnen, om het leven te herwinnen. Dan kan die dan schijnen, het schijnen van het licht ga je ontvangen. Waardoor opeens in iets wat absoluut golem is, absoluut dood, dood van binnen, absolute dood is. Een kille toestand waarbij absoluut geen leven ervaren wordt. En dan gaat het daar een oase bloeien. Door het licht ga Dus dat gaat dat komt wel straks. Maar dat je dat echt weet wat het licht gaaien is. Twee we aasnen aan ook. Dus zeer een verkrijgt eerst de gatloed en dan gaat dus, het Dus dat bij, is dat hij al gaya verkreegt. het licht gaya. En dan uh, geeft je natuurlijk dat aan die Nukwa En dan wat gaat het gebeuren dan? We en we en dan wordt Dan de Nukwa van hem afgezacht. Ja? Afgezacht. Betekent, ze komt zelf zelfstandig tot haar. Waarsdom. We uh, nevenen het En zij wordt opgebouwd tot een volmaakte, volledige partsuf. Van tien De hele bedoeling is om die maalgoed bij ons, ja, dat bij ons als het ware aangehecht uh, wordt aan de jesot. Om te, zo te, zo te, te, te zogen. Van jesot kunnen we zogen. Leven, kunnen we zoeken En dan, op die manier wanneer Zeer gaat haar geven het licht van Gaia, dat is dan de tweede, als gevolg van de tweede, de tweede Gadloed, dat is genoeg voor haar om afscheiden, zichzelf af te scheiden van Zeer eigenlijk En dan kunnen zij een relatie hebben, als het ware, aan elkaar... Hij gaat aan haar. Ze gaan gezicht tegen gezicht. kijken, En. Uh, kan ze dat doorgeven. Verder licht aan de lagere werelden. Bia. En alle, alles wat eronder er, is. Uh, Bemogin de Gaia. Dus hij wordt opgebouwd. Uh, tot een volmaakte parzoef. Bemogin het, het, het de Gaia. Met de mogen van Gaia. De parzoef. Betekent. De parzoe, als we horen parzoe, betekent Killing. En daarin ligt Mogen, noemen we dat Gaia. En die heette Mogen, waarom die heette Mogen? Mogen, dat is, wat is Mogen? Gewone licht, en dat is Mogen, zeggen we. Mogen betekent licht dat in Chogma, Bina, is en Daad. Ja, dus in het hoofd. In het hoofd hebben wij Chochma, Bina en Daad. Die drie. En dat is de Mogen. En die Mogen kan ook, de Daad kan ook uh, in tweeën, als het ware, bestaan, uit twee, uit Chassadim en Gwurot. En Daad is wie is Daad? De Daad is eigenlijk de Zerampin, die, als het ware, het licht van de zeranpin dat opgestegen is, Rishimau, de sporen van Zeran dat opgestegen is naar de Abba naar de Bina in Chokma. En die, als het ware, wekt hen op tot, tot samenvloeiing met elkaar. Tot, ze, hij wekt hen op om aan hem te geven. Hij komt als het ware met man, zoals ze dat zeggen. Dus dat is eigenlijk een uh, combinatie van Chassadim en Gvorot. Dat. ja, omdat het een Pin is die opgestegen naar het hoofd. Waarom heeft die? Waarom is zij dan chassidim en gworot? De middelste lijn, ja natuurlijk. En hij is ook omdat hij he, we hebben dan chassadim, vijf chassadim, ja yeah, in als het ware. Dat is een Pin. En de nuko is een gworot, dus hij heeft in zichzelf beide. Aan de rechterkant, dat heet uh, vijf chasadim. Aan de linkerkant heb je dan uh, vijf uh, gvorot. Dat is dan de middelste lijn. De dat is de middelste lijn. De middelste lijn in het hoofd. De middelste lijn in het hoofd is dat, heet dat. De middelste lijn in het lichaam heet kiferet. En de middelste lijn in de. In, het, in de on, uh, ondersteel is die soort, inderdaad. En dan hebben we nog Malchut. Malchut is al ontvangster van alles. Dat wordt niet, niet, niet als middelheid. Nee. Drie na de, na de koma. We aasnikreta noekwa en dan heet nukwa. Dus wanneer zij helemaal uh, vo, volledige partsoef heeft. Van de mogen in de mogen van gaaien. Dan heet de noekwa Arakadisha. Het hele land. Kijk nou wat is het land, ja? ja? Dat is de noekwa. noekwa wanneer ze helemaal opgebouwd is, wanneer ze tien, tien sferot heeft. En met de morgen van Gaia, dat heet heet het heilige land. de gaia, ja, Hier is het nog correctie doen. dat is de tweede letter H. trek door dat het woord get. ki in de gaya. Nikraot, Kodesh, kodes, want de mogen van Gaya, dus de, het licht Gaya. De mogen van Gaia. Die heten Kodesh, Die heten heilig. Dus als wij horen Kodesh of heilig, iets heilig, dat betekent, betekent dat men aantrekt het licht van Gochma of Gaya, zoals men dat noemt. Ja, Helig. dat is heilig. Dan, dan heilig. Want het woord uh, kodesh komt van, uh, van het woord voor afs, afscheiding. Kodesh, afscheiding. En het kan ook positief, kan, kan, kan het kan zo zijn, het kan het zo zijn. Bijvoorbeeld, een vrouw van lichte zee, een heet Kedisha. Dus een, vrouw is dus een vrouw die afgezonderd is, dus afgezonderd van normale ik bedoel, bedoel normaal, ik bedoel wat is normaal, maar ik bedoel, het is, het is een beetje afgezonderd van het maatschappij ofzo, het is niet, niet voor hier van toepassing, maar geestelijk bedoel ik, dat is, betekent dat Kadisha, dus afzonder, afzo, afzonderlijke vrouw, is afgezonderd, heeft haar eigen toestand, eigen, eigen positie. Uiteindelijk. Ook waarom dat is, waarom is het zo heet, het ook speciaal afgezonderd, want niet behoort bij de, bij de man, als het ware. Nou, speciale. Maar dat is dan die, van het woord kodes. Kodes betekent afzondering. Afgezonderd zijn. En dat is dan afzondering, wanneer we zeggen kodes, heilig, Wanneer het licht gaaie wordt ontvangen. Waarom? Als het licht gaaie wordt ontvangen, dan is men echt vrij van alle banden. Duidelijk. Dan men ontvangt het licht... Ligt ga je het heiligheid geen klipot kunnen aankomen dan in die toestand aan de mens. Nou, Zoiets mee te maken, dat is het. Als je die ervaringen krijgt meer en meer, dan verlang je het nog meer daarnaar en nog meer daarnaar En dan leef je en in deze wereld en tegelijkertijd nog elders. 4. Uh, Vehu. 5. Scheomer Aal Yosef. Scheu Yesode de Gadlut. Scheu zez Azeran pin. Baara Kadisha. Schei Hanukva. Panim panim. Zeifel. Im Azeran pin. Bakomashawa. Punt. Vhu Vier na de punten. We hoe? Vijf schomer. En dat is wat hij zegt, de Zoger zegt. Al-Josef, Josef kwam binnen. Wat is dat? Dus dat is de taal van Zoger. Ja, of zoals het de Torah ook staat. Josef, de namen worden gegeven. De zielen natuurlijk, de dragers van die krachten zijn. Het is niet zomaar Zoger dat vertelt. Maar hij zegt, Al-Josef, Josef. Komt binnen, kwam binnen. What is that? is de gadlut the What is the Yosef What is Yosef? Yosef is van de gadlut van, van, van, van, van de de zeiranpin. Van yes. Yeah. This is de Barakadiša, haydoys in the, in the, in het heilige land. Arakadiša, ara is het land in the Aramees, Kaddisha, Helig. Shehia Nukwa, what is that? That is the Nukwa. And Yesod comes in the Nukwa. Yeah, tukkelijk. Yesod is the manly. And he comes in the Nukwa. He gives to the Nukwa. And only Yesod can give the Nukwa. The Nukwa we have seen, that Malhud has from niets. nothing. All that licht he has, he has uh, the Rambin. Panim wa Panim. Gezicht tot gezicht. Ihm zeerantpin, pin Bakoma shava. Met de zeerantpin op gelijke in op gelijke niveau. Dus duidelijk, hij komt in haar. Dus zeerantpin betekent. Wat zegt hij dan? De jezod van zeerantpin komt in de nukwa die in de toestand verkeert van de van de, uh, dus van de volledige gadlut heeft ze, ja, volledig opgebouwd is, daarom heet ze, heet ze ook het heilige land. En Josef is dan de jesode van de zeer in de gadloed. Ja, dat soort de taal, deze taal gebruikt zoger, maar als je dan een beetje dat zo leert, dan weet je dat het allemaal zo is, en dan verdwaal je niet daarin. Dus de jesode van de gadloed, zeer in de gadlut, dus vol de volle toestand van hem, dus met zijn gezicht, als het ware, betekent voorkant en de achterkant. Dat hij gaat met zijn voorkant in haar en zij is dat de maalgoed, heeft ook de alle tiens sferoot. Daarom is het, waarom is dan, wat is dan de, de kunst? Zij heeft tien sferoot en hij heeft als het ware tien als hij heeft dienstverod en zij heeft dienstverod, kunnen ze dan, tijd tot tijd, kunnen ze dan elkaar aanschouwen. Dat is dan ziwuk, wat we noemen. Aanschouwen elkaar, gezicht tot gezicht. En daarom, hij komt in haar, in met je jesod binnen, door met jesod binnen, betekent dat hij alle negen sverod, alle negen heeft in zichzelf. Dat geeft, met komt hij in haar binnen. Wat betekent... Dat hij alle negensverroot wat boven hem is, al, die, al het licht geeft aan haar. En zij ontvangt dat met haar je zot. Dus zij heeft ook een hele bouw van negensverroot, alles heeft zij ook dan. En dan zijn ze op dezelfde hoogte als het ware. Op hetzelfde niveau. En dat is dan het, de, de top toestand als het ware, waar, uh, wat het kan zijn. En alle 6.000 jaar gebeurt het niets anders, alleen dat. Steeds gebeurt het met elke goede daad dat men doet, uh, trekt men die zeerampin naar die noekwa toe, en die zever kreeg dan een grotere toestand, een grotere toestand, en momentopname, ja, nog een keer, nog een keer, maar niets verdwijnt in het geestelijke, zo stap voor stap, Wordt het meer, meer, kwantitatief meer, et cetera, et cetera. En men trekt het allemaal uit, vanuit die klipot. Duidelijk. En steeds meer en meer en meer. En de bedoeling is dat vanaf, dus onder de parsa van het zuid, en naar beneden tot helemaal, naar beneden overal waar het is, dat daar zit de klipot. Groter, minder, in verschillende maten. En de klipot, waar de klipot zijn, daar is natuurlijk een zekere mate van duisternis. Ja? In verschillende mate natuurlijk. Dus door al die goede daden steeds, of de, de Torah leren, eh, voorschriften te doen, steeds trekken het licht naar boven, eh, man omhoog trekken, eruit halen, alles, uit, uit, steeds uithalen van de klipot, de goede funken van het heilige. Dat is wat het goede, dat de mens verkiest. Het goede, dat betekent stimuleren, als het ware, zeeranpien en noekwa, dat zij komen tot zivuk. En stap voor stap, door die handelingen, komt steeds meer en meer druppeltjes van het, het ware zaad, van boven naar beneden, ja dus van dat zeloet. Steeds druppelt een beetje, want zij zitten in het zeloet, noekwa en zeeranpien. Steeds komt naar beneden druppeltjes, als het ware, licht, want mag niet, het licht, gogma, echt kan niet doorheen komen. Er komt een soort, een soort, ja, we zullen zien, welke licht, wel schijnen van een gogma, maar niet echt een gogma. En dan wordt het steeds, naar die, in die mengsel, als het ware, in die, in die duisternis, komt steeds meer, stap voor stap, die goede druppeltjes, witte druppeltjes, en dat wordt, de mengsel wordt, als het ware, van onder, wordt uh, gewit, wordt wit en wordt tot heiligheid komt. En na 6000 jaar is ook de alles komt naar het siloet. toe. Alles, alle die drie werelden als het ware gaan opstegen naar de siloet. En dan komen nog, komt de zevende duizend jaar we zullen, ook, zullen we ons daarover ook, we daarover ook zal spreken, wat het allemaal zou zijn, Afbre afbreken, vele afbreken komt ook in de zevende duizend jaar, we zullen zien wat het allemaal was, het zal zijn, en dan de acht, negen en 1000 10 duizend jaar, de toestand is, dan komt het weer, dat van Absoluut alles komt, atseloot gaat naar beneden zakken, naar bria, yitsira en asia, en dan komt Absoluut komt tot, tot, de tot, tot, de tot en met Asia. En dat is dan, dan is er geen plaats meer voor klipot. Daar de de bevindt zich. Waar bevinden zich klipot? Van, vanaf, ja, van onder de parsa, van de sjoed, tot aan de, het punt van onze, van onze wereld. Ja, daar zijn de, de basis van de alle klipot. Dit is dus drie werelden, laten we zeggen. Ja. En wanneer die. Absoluut naar beneden, komt, steeds meer en meer naar beneden. Daar is een meer minder plaats bij voor die klipot als het ware. En na 10.000 ja, jaar zullen er geen klipot meer overblijven. Dat betekent dat de dood zal opgesloten worden. Dus dat is wat wij leren. Ja? Dat, is, dat is wat wij leren ook. Dus die gedachte moet steeds bij jou blijven leven. 7. Nadepunt. We zeshir venatsiflon taman, that is what he said We zeshir venatsiflon taman, and die houdt hen so it's. 8. kadisha, Ki ein hamochin in de 9. chokma. Neem shachim rak baet azivug, shazon Tim baraza de echad. ni nishaarim rak berchut anukva. Ki rak al yada neem vaet azivug. Vezeh she omer venaziv lon taman. De haino. Wat weet die, die daar? Zeven na de punt. Oké? Okay. Gewoon so hoor steeds meer hoe dat allemaal werkt. Hoe ho dit in elkaar zit. De eigenschappen. Waarvan het ligt. Uh, dat, van dat. Al die dingen hoor je dat in dezelfde zal zien hoe dat de verhoudingen, eigenschappen van die goddelijke familie Zeven. We schomer, en dat is wat hij zegt. We nazi de vlootman, we heeft gezegd, en hij houdt zijn standen daar. Acht, baara kadisha dieken, hij zegt, met name juist in het heilige land, dus de Zerampin houdt haar vol, als het ware, in, in het heilige land. Waar is het heilige land? Ki, dat is bij haar in de Noekwa. Ja, hij komt, als het ware, in haar. Kie een in de Gaia, zegt hij, want de mogin van Gaia, negen, Shehusot Gochma, dat dat is het geheim het, van Gogma. dus dat is Gogma. Nim Shahim Ragba et Zivug. Die worden getrokken, aangetrokken of getrokken er slechts in de tijd van de Zivug. Ja? Dus de mochin van Chaya onthoud het erg goed. Die worden getrokken of aangetrokken uh, alleen in de tijd van Zivug. Kan niet anders. Alleen van Zivug en Zivug van Gadlut. Dan komen komt dan de Chaya, het licht Chaya. Beraza de Echad, wanneer de zon, zeer aan Pienenukwa, bevinden zich in het geheim van Echade. We hebben het geleerd, ja, we hebben dat geleerd toen wij uh, de otiyot van Ravam en Saba hadden geleerd, dat de zon bevinden zich in de, in, in, in de toestand van, wat heet echade, één. Echad, als je kijkt naar het woord Echad, herinner je nog? Kijk, Dan hebben we de eerste. De eerste twee letters is het alef het. Dus de tiende regel. De tweede woord. Het ja? woord echaat gaat betekent één, Dus dat is dan de eenheid. En de eenheid is wanneer. Wanneer men een zivuk maakt. Zivuk van. Waarbij zivuk van gadlut, Dat is dan de eenheid wordt bereikt. Wanneer zivuk van de. Niet alleen gadloot. Zivuk van, van, van. Met de mochen van gaia. Dat heet. Dat is dan, daarmee wordt de, de uiterste eenheid bereikt. En dat is één. En wat betekent gaat in het Hebraeus? Kijk nou in deze taal. Dat alef en Het, dat is zeer en pin. Ja, getal negen. Eén en negen, zie je. Alef is één en Het is acht. Samen wordt het negen. En dalet is de noekwa. Waarom? Ja? Huh? Dalet is de nukwa, want we hebben geleerd, Dalet is, zij is, da, Dalit, ze is uh, armoedige, ja, aan de ene kant, want de, de letter dalet betekent Dalut, komt van het woord voor uh, armoede. En waarom is zij armoedig? En omdat Dalit, omdat, ook Dalit, omdat zij alleen kan vier onderste sferoot van uh, Zerampin bevatten normaal in haar, normale toestand. Alleen maar vier is onder de parzaal in vier. Daarom zei het vier. En dan samen wordt het dertien. Zie je dat? Dertien, alef, het en dalet. In, in totaal zijn het, is het dertien. En dertien hebben we gezegd. Dat is dan de het getal waarbij we weten dat als het dertien is, dan is het echt gadlut, uh, gadlut. Uh, in dertien, want worden dan de dertien eigenschappen van barmhartigheid uh, ontvangen. We hebben Nisharim Rak Bershutanukwa. Uh, let, let op wat hij ons vertelt. En zij bevinden zich uh, slechts alleen maar in de, in, op het territorium van de Nukwa. Dus de Gadlut gadlu plaatsvindt. En zij bevinden zich in het territorium van de Nukwa waarom? Kijk, dat soort verhoudingen, als je dat hier gewoon leert hoe dat zit in elkaar, dan is het... Kijk, de hele bedoeling is, als we dat leren, dan kunnen we dan elke kabbalistische tekst, of elke, überhaupt, elke heilige tekst, wat, wat er ook kan zijn, je, het, je legt het voor jezelf, en dat is net, net als een dirigent van een, van een orkest, die neemt, en doet er niet toe welke partituur, ja of niet? Die neemt een partituur, en die gaat en daar zitten staan de noten, yeah, noten. En hij gaat zingen. Je ziet het precies, het hele orkesten net voor hem is. Zo is het dat. Wat we leren nu. Is de hele noten als het ware notenstand, noten. Ja, al die noten, net als noten, hoe dat allemaal elkaar zit en hoe die geluiden ervan. Zo geestelijk is het vergelijkbaar wat we nu doen. Als je dat weet, dan kan je bespelen, alles eigenlijk. Elk instrument, also, elke, wat betekent elk instrument? Elk gedeelte, elke celletje, geestelijke celletje in jezelf, kan je dan ermee in contact komen. Je kan het ermee communiceren. Et cetera, et cetera. We hebben Nishari, Mrak, Bershutanukwa en zij bevinden zich alleen maar in, de, in het territorium van de Nukwa. Elf. Kirak al-Jada, nem Shahu eta zivuk. Want hij bedoelt die mogen. Die mogen bevinden zich dus in haar. In haar. Waarom is dat zo? al ja shahu bij zivuk. Want alleen door haar zijn zij aangetrokken in de tijd van Zivuk. Dus de mogen, van Kadlut wordt aangetrokken door de Nukwa. Kijk, Zeer en Pina heeft dat niet nodig. Wat is de aard van? Dat is erg handig om dat ook zo te leren, le goed te leren die verhoudingen. De zerenpien. Wat is de zerenpien? Het is een mannelijk, ja. Yeah, dat is uh, heeft op zichzelf zes vierot. Ja, yeah, is alleen maar geven van zes van zes dus van tot je, van tot Dat so, is de zerenpien. Zonder hoofd. Een hoofd is wanneer het hoofd is, dan betekent kochma. Ja, Gogma, waar zit de wij zit? Ja, in het hoofd. Dus, zeeranpien is alleen maar Chogma, alleen maar chassadim. sorry, chassadim. En de noekwa, die heeft die, dat licht Gogma nodig, oorgaa, licht, uh, gaa heeft, mochengaia, heeft ze nodig. Duidelijk. Daarom komt het ook aan haar, alleen aan haar toekomt die Ze Zeeranpien heeft het niet nodig, natuurlijk, door, omdat hij haar geeft, verkrijg je ook. Pin op zichzelf heeft het niet nodig. Maar door haar vergeet je ook eh, het licht van Mogen van Gaia. Ki raka jada, want, nog een keer elf, want slechts door haar, nimshahou baeta zivuk, zijn ze eh, aangetrokken in de tijd van zivuk. Dus de licht Gaia. is aangetrokken in de tijd van zivuk. Ook verbindt het ook dat altijd in de tijd van de zivuk, daar komt het licht, ga je. En anders niet. Normaal is het alleen maar katnot. Normale toestand is het Wanneer er geen zivoek is, is het Maar wanneer het, wanneer de man, het manlijke en vrouwelijke aantrekken, zichzelf als het ware opmaken daarvoor, dan is het gadloot. Ja, dan komt het, dan hij trekt het voor haar. Zij, Dus de vrouwelijke, dat is Nukwa. Zij als het ware de oorzaak daarvan stimulans voor hem, om aan haar te geven, door te trekken naar haar lichtgaaien. En hij ook verkreeg daardoor de kroon, als het ware. We zeiden om heren, dat is wat hij zegt, we natie of twaalf loont een man, en hij hield hen staande ofzo. Dus en oh, zie de? hij hield hen staande. Waarom staande? Waarom staande? Waarom stande? Om stand? Omdat staan is Godlood. ja Hij hield hen staande. Hard is ook uh, staan betekent geloof. Eigenlijk en zitten betekent de toestand van staan betekent geestelijk, betekent geloof, betekent waarom? Net het alle drie delen van de parziv staan overeen. Dat is dan kadlut. Dus dat is dan de licht. Dan kan men pas licht ontvangen. Wanneer alle, alle sferoten zijn er. De hele op, opbouw zijn er. Wanneer het, als het katnut is, laten we zeggen, zeven sfeeroten, katnut, dan is het uh, dan is het zittend. De toestand zittend betekent katnut. Waarom? Alleen hoofd Overeind, overeind is. En het, en het, de po en de, de bovenromp. Maar de voeten, als het ware, de benen, die, die, die, die, die zijn gewoon, die zijn niet actief, dus die zijn, de benen bedoelen, de, de bedoeling van de benen is om rechtop te staan, op, op hen te lopen. En dat betekent dan katnot. Eigenlijk. En liggend is de toestand van, Iboer, liggend is de toestand van, waarbij, nog hoofd bestaat, als het ware nog niet, geen hoofd en geen, geen, geen uh, romp. Alleen maar menslicht bijvoorbeeld ook zien, is net so, uh, of die slaapt, net of die dood is. Het uh, is niet, geen kracht en niets. Uh, betekent dat de toestand van verwijking, of ebor, wij noemen dat, ja, verwerking of zogen. Nee, nee, zogen is dan, we hebben gezegd dat dit uh, katnoot is, ja. Maar dat is dan net zoals baby, het baby ligt ook op op horizontaal. Waarom? Dat is niet ook een toestand nog. Dat is die twee toestand. Dus dat is wat hij zegt dus. We nazi vloont aan en heeft die hen daar uh, staande gehouden. De je nu waar waar hij daar? Dat wil zeggen in haar in haar huis. In haar huis bedoel ik in het huis van de van de, van de noekwa, van de malgoed. Ja? Want alles wat onder haar is, alle zielen, alle engelen, alles, ook onder reine krachten, alles komt van die malgoed. En alles, zij voedt zij allemaal. Zij, Dat is de mama. Zij voedt zij allemaal. En daarom heet het ook een koninkrijk. Ja, malgoed is koninkrijk. Punt 12. ועתה עם, כי ארח דרטין זהירנפין, כלפי הנוקו, כארח אבווימא אלא אילאין, כלפי ישסות. ועל כן אין מוח אין דחיה, שגו סות חוכמה, ניגלט פפאיפטין אלא ונוקו, שגו, וכינת ישסות, אין איך ולאחט יונס נצחת, ודוי אוק, een beetje weten, dat kunnen we ook nu parallel trekken. Dat soort dingen gewoon leer te weten. Uh, hij zegt, wat aan, en de, en de reden is, kijk, de, wat, wat zegt hij dan? Waarom, hij zegt nu, je wil ons de reden geven, waarom nu de noekwa, de malchu de noekwa, ontvangt kogma. Ja, licht kogma. Let op wat hij ons vertelt, dat is een een geweldig steuntje voor ons. Wat de aam, en de reden is, waarom is het dus, bij haar wordt het ontvangen, ligt Gochma, wordt bij haar ontvangen, op haar territorium, en niet op het territorium van de Zeer Kijk nou wat je ons vertelt. En dat, en dat kunnen we wel thuis brengen. We hat de aam, en de reden is, ki erag ze dert klapei want de verhouding, verhouding of de Betrekking kan je ook zeggen. Van Ziran Pin tot de Nukwa is vergelijkbaar dat Abou Yima Elionim Klapei Yisut is net zo so als uh, de verhouding van Abou ten aanzien van Herinner Herinneren we nog niet, of? Herinneren we nog? We hebben geleerd. Herinner je nog, toen de, het licht, we hebben geleerd dat als het licht, aboyima die hebben welke, welke licht, wat is hun, wat is hun uh, eigenschap? Welk, wat is de eigenschap van aboyima Ari Hanpin is, Chokma, is pure Chokma. Pure gochma. En aboyima is, we hebben gezegd, herinner je, we hebben geleerd, dat is dan, uh, Avira Dachia, herinner je, dat was dan een dun dünn licht, dunne lucht. Dus een chassadim, chassadim, ja? En Abba Weima altijd in chassadim. We zeiden nooit kan je ze overbrengen oh, tot, tot, tot Gadlut. Onthoud dat er goed. Maar hoe kan, hoe kan dan het licht gebracht worden naar Zerenpien en Nukwa via de. Ari, via Arikan die Hochma is. Hoe kan het overgebracht worden naar de zon? Via wie? Sout. Hier zoet. is dan het onderste gedeelte van de, de binaar. Herinner je nog? Dat was zo, so. Arikan En van Arikan die, die kwam naar beneden. Herinner je nog? En die binaar heeft tien sferot. En toen de Bina kwam uit het hoofd, tien sferoten, dan werd ze ook verdeeld in twee. Waarom? De drie sferoten van de Bina, drie eerste sferoten van de Bina, die willen geen Chokma. Eigenlijk. Onthoud dat er goed. De, de drie eerste sferoten van de Bina willen geen Chokma. En de zeven onderste van de Bina, die willen wel Chokma. Waarom? Zeven onderste van Hochma is Zeran Pin van Hochma. Het is een overeenkomst naar eigenschappen met Zeran Pin. Het doet er niet toe waar is. Kijk, Zeran in de Hochma, in de, de Bina of in de ketter, is ook een vorm van Zeran Duidelijk. De zeven onderste sferot van de ketter. die hebben ook eigenschappen van Zeran Duidelijk. Het is overal hetzelfde. is of, onthoud het erg goed, dat of wij spreken van de het algemene, of het of of bijzondere, alles is hetzelfde, alleen op verschillende niveaus het wordt een beetje anders, maar dus van de bina van de drie eerste bina werd Abbaweima gevormd. dus de vader en moeder, ja, yeah? en zij maakten van die drie algemene spherot van de bina de eerste drie van de drie eerste van de bina, maakten ze een hele parst van tien spherot Alleen maar, alleen maar Geset. Ja? En dat is dan maar alleen hoge Geset. De Geset, zoals hij zegt, het dunne Geset. Ja? Dun, omdat het nog hoog dun, dun heet. Het. Dunne Geset. Maar de zeven onderste van die Bina die uitkwam uit de Arigampin, zij zeven maken nu omdat ze uit het hoofd zijn gekomen. Die hebben wel Gochma nodig. En maar ze kunnen nu niet ontvangen zonder, zonder hoofd. Kunnen ze niet ontvangen? Kan je niet zonder hoofd ontvangen? Dan maken ze ook een aparte partoef van tien sferot. Van die zeven maken ze tien. Uitsmeren ze in tien. En dat is dan Yisut. De Yisut wil wel kochma ontvangen. En nu? Kijk, nu in parallel. Wat hij ons vertelt. Duidelijk. Dus Abou Wille geen Chokma, wil alleen maar Chassadim. En Yirschud wil wel, het is ook wil wel, wel, wel Chokma. En so hij zegt ons dat het precies dezelfde verhouding is tussen de Zeiran Pin en Nukwa. Eigenlijk? Onthouden Terahud. Dan heb je enorm veel, veel hulp. Net zoals bij de Bina. Above die wil geen Chokma, alleen maar Chassadim. Maar isch sut, wel. Zo so precies is het de verhouding tussen zeer en pin en nukwa. Zeer and pin wil voor hij geld, Het interesseert hem hoogma niet. Ja? Maar hij kan wel hoogma ontvangen. Omwille van de malgoed. En malgoed is, of nukwa ten aanzien van hem. Is in ze, is. Wil wel hoogma ja, net zoals als in de relatie tussen de Bina, tussen de Aboeima en Jirsut. Duidelijk, daar is dezelfde relatie en hier is ook. Maar alleen verschil is het alleen dat bij Aboeima, Aboeima helemaal nooit wil ontvangen Gochma. Ze kunnen wel Gochma door laten sluizen naar Jirsut, maar ze ontvangen nooit Gochma. Terwijl pin ontvangt wel Gochma, maar niet niet voor zichzelf en niet op zijn eigen territorium. Hij gaat het, brengt het als het ware in de noekwa. Hoe? Via Jisot. Ja? Hij brengt het allemaal door naar Jisot. En Via Jezod geef je dan aan de Jezod van de noekwa. Dat is, is wat hij ons nu vertelt. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Dan weten we hoe dat... We hadden aan, um, en dat heb ik al gezegd, uh, 14 Welke een mochin de chaya shehu sot chokma negleedt, ella 15, vanukwa shehu, finat, yers sot, eik 14. Welke een, en daarom, een de chaya shehu sot chokma, de mochin van chaya, die zijn chokma, dus die zijn het geheim. Zijn chogma. Met andere woorden is chogma, dus. niglet, die worden niet, die worden onthuld, negleed, onthuld, alleen maar 15, uh, bij de nukwa, in de nukwa. Shehu, dat die welke nukwa, is aspect van Yersut. Hij had het beter zeggen, Kmo Yersut, als Yersut. Duidelijk, want zij is, is niet Yersut. Ja, yeah, dat is dan bij de bina. Maar hij zegt, zij is dan yeah, hier ja in de the verhouding in the zoals so de bina en hier yeah, zoet. Bina en hier En hier onderaan hebben dan zeerampien en maal goed precies dezelfde verhouding. Nou, niet precies, maar duidelijk. Dus dat is goed te onthouden. Aboujima wil alleen maar Hassadiem en hier zoet wil Chokma. En onderaan hebben we dan. Ziranpien wil alleen maar chassadim, interesseert hem niet dat. Maar hij moet ook Chokma hebben om aan haar te geven. En zij is wel, zij wil Chokma. En daarom in, de hele, in het hele elke proces van de correctie participeren die drie. Jirsud, Ziranpien en Nukwa. Onthoud dat erg goed. Natuurlijk alle anderen ook, maar die drie die participeren in ja in de in in de correctie waarom oké okay, abo we natuurlijk ook helemaal ook chassadim natuurlijk maar de kogma belangrijkste ja wie is de ontvangster de ontvangster is dan de nukwa -nu de, de, de malchut wie wil ontvangen wie is de schepping nukwa malchut is de schepping duidelijk Niet de iran pin is de schepping. natuurlijk alle krachten het zijn alleen maar krachten maar de ontvangster, wie, wie, is, wie heeft de schepper geschapen? Wat is geschapen? Mal goed is geschapen. En Zeer natuurlijk. Maar Zeer Pin Pien als het ware naar krachten. Maar echt, het, het, het, echt iets wat bestaat, dat is de Mal goed. Eindelijk? Daarom die drie, altijd drie participeren. Jishsut, Zeer en En ook wat die drie hebben we elkaar nodig om um, uh, elkaar te geven. Dus duidelijk. Dus Hirsh geeft, kochma, ja. Hirsh geeft, aan Ziranpin, kochma, ja. En Ziranpin geeft die kochma aan de noekwa. ja. Yeah? Duidelijk. Waarom hebben wij dan nog Ziranpin nodig, ja? Yeah? Waarom hebben we waarom hebben we nog dan ...en nog een andere door, door, door sluist, ...zeg het ...nog één ...een... een uh, ...bemiddelaar nodig. Ja, Zeer huh? nee, Precies, omdat... ...nee, omdat... ...ja, omdat hier stuid, ...hier stuid doorsluist... Ja. ...naar via... Uh, ...Zer Pien, sluist door... ...de Chochma. Mm -hmm. Oké, okay, dat is geweldig voor de Noekwa. Maar zonder Chassidim, het is voor haar alleen... ...het is niet proef, niet te proeven dat. Ja? Het is verschrikkelijk, omdat je kan niet proeven. Het is net als een bevroren rekening. Iemand zegt jou, nou heb je een nieuwe bevroren rekening. Je hebt in Zwitserland een bevroren rekening van 10 miljoen. En men zegt jou, nee, bevroren. Het is bevroren, dat mag je wel hebben op je rekening. Maar niets ermee doen. Maar niet komen, niet aankomen, niets. Nou, wat geeft het een plezier? Absoluut niet. Ja, niet een plezier, niet een nog erger dan. Dat so is zoiets. daarom is Zeran Pin nodig. Waarom Zeran Pin heeft daar dan? Khasadim. Ah, dan kan ze proeven, dan kan ze die chogma van wat via Jeerszot, via als zij via Jeerszot komt, ook via Zeran Pin natuurlijk. Want Zeran heeft ook rechts en links. Eigenlijk. Dus via links. Via linkerkant van Zeeranpin. Zieranpin Zeer is al is, is mannelijk en vrouwelijk. is Mannelijk natuurlijk, maar hij heeft ook in zichzelf mannelijk en vrouwelijk rechts en links. Dus via zijn rechtervleugel. Wat doet Zeeren Via zijn rechter, via zijn linkervleugel. Linkerlijn geeft hij dan gogma aan die noekwa. En via de rechtervleugel, via zijn rechterlijn, geeft hij door dan het licht van. Abawiyima van Hasadim. Nou, dat is allemaal, nodig. nodig. En wie is de eerste? Van wie komt de Chokma? Want de Binadi geeft alleen maar door. Yeah? De Chokma. Maar de Chokma komt dan van wie? Arikanpin. Die hebben di we nodig. Alles hebben we dan. En is ketter van het Duidelijk. De verhoudingen, duidelijk. Arikanpin geeft de Licht Lichtgaja. Ja, Abou Yima die stelt direct op een vorm van een blok, zeg je dat, een, uh, een grens, zegt. Nou, nee, niet meer, nou, want het is geweldig licht van Arigampin, wie kan het verdragen? De hele bedoeling is om tikkun te maken, om correctie te maken, om licht kleiner te maken en kilim groter ja, om te lageren laten, licht licht licht ervaren. Daarom kwam ook de bina van het hoofd naar beneden. En zij kon ook niet, niet verdragen dat Arigampin, het licht van Arigampin. Ja, van licht van, van ook van, dus dan Arigampin geeft uh, lichtgaaien naar beneden. De Abawajima, die, die interesseren, die, die interesseren zich niet in die lichtgaaien. Maar natuurlijk dat zij vormen wel wat. Een vorm van een. Een vorm van een. zeg je dat? Geen, geen. Een vorm van een massage. Geen, natuurlijk geen massage. Maar wel een vorm van. Uh, zij zorgen voor een zekere vergroving. Duidelijk. Dat, dat hele. Zij zorgen voor een kussen van vergroving. Ja? Duidelijk. Ze doven als het ware. Net zoals het licht wordt gedoofd. Ja, door dus het geluid wordt word gedempt zo ook het licht wordt als het ware gedempt door die abowim en dan kan, komt het via de abowim, de alleen wel chassadim we willen niet ontvangen, absoluut niet, maar dan komt het die kochma via de arichanpin al in een verminderde toestand natuurlijk naar die naar die jirsut. Duidelijk, naar Jezus, het hoogma komt. En dat gaat, zoals ik had al verteld. Duidelijk, het hele really, really beeld. Dat alles hebben we nodig. Arie heeft een functie. dat, dat Pien heeft absoluut geen gesadien. Daarom natuurlijk, sommige kabbalisten, die kwamen zo hoog, dat zij kwamen net zoals Arie Zoals bijvoorbeeld Ari. Al het aardse, hij wist natuurlijk, hij had ook altijd die dingen, maar hij had niet meer het goed, hij overwoon alles. De aardse verhouding was niet was meer, waren niet meer iets dat het hem raakte. Hij yeah? he leefde alleen als Arikan Pien. Dus absolute chogma, absolute wijsheid. Natuurlijk kan je dat ook niet verkrijgen. Je kan niet dat verkrijgen, dat zonder dat. Je kan niet Gadloot verkrijgen zonder Gadloot alles blijft, alles daarvoor, wat je daarvoor had opgebouwd alles moet blijven dus alle fase daarvoor wat je opgebouwd, alle massachim alle, ja, alle, die, alle die schermen die je had opgebouwd, alles bestaat maar de mens komt al tot het Oké nog even we 15 we ze, schomer, 16. En dat is wat hij hieronder zegt. 16. Ochedin nir uva arets, vid galutaman. En uh, dan, gedin is dan, en dan, nir uva arets werden zij zichtbaar op de aarde, vid galutaman, en werden daar onthuld. Klomar, dat wil zeggen, wat is, wat is, waar gaat het over? Klomar, dat wil zeggen. Zeventien. We ata niet galoba me dat gadlut karaui. Nu zijn ze onthuld in de mate van de gadlut, zo naar behoren, karaui. Awijl ad ata, maar tot nu toe, daarvoor, nech worden ze geacht let mirin wenealmim worden ze geacht als, als verstopt en verborgen en verhuld ja, waarom? ja, omdat de katnoot wordt ge de de, uh, hij vertelt dat, dat de katnoet, de toestand van katnoot in de toestand van katnoot is wel uh, sprake van verhulling, verborgenheid Duidelijk. Alleen de, het licht gaia is de onthulling. Duidelijk. En alles wat daarvoor is, is vormen van, van verhulling. Waarom? Alles wat minder dan, na, qua licht, wat licht betreft. Alles wat minder is dan licht gaia, is, is nog verhulling. Is nog niet, niet, niet uh, optimaal. Eigenlijk. We moeten goed weten dat het zo is. Nu hoe gaan we, ja? We gaan even hey, pauze maken.